Drie mariniers die op het filmpje te zien waren... kregen eerder te horen dat ze niet voor de krijgsraad hoeven te komen. Ze komen eraf met disciplinaire straffen... zoals een waarschuwing, een degradatie of een geldboete. Dan nog het weer. De komende uren neemt de wind steeds verder in kracht af. Vanuit het zuiden steeds meer buien. Aan zee is daarbij kans op onweer. Overdag is er een afwisseling van wolkenvelden, zon en enkele buien. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna, Lex Bolmeijer. En ik ben, mag ik hopen, niet alleen, volgens mij gaat u mij helpen het komende uh, tweede uur van Casa Luna om verhalen te vertellen, uh, korte verhalen, suggesties te doen. Nou, ik heb gevraagd om op de Facebookpagina een uh, suggestie voor een kort verhaal of het begin van een kort verhaal te posten. Er is dus één reactie gekomen van Hattie Smit. Er ging een vrouw naar de stad. Maar dat vind ik nog wel een beetje karig, hoor. Dus een, echt, een echt mooie suggestie beloon ik met dat boek... die bloemlezing, verhalen, korte verhalen uit de wereldliteratuur. De mooiste korte verhalen van de 21 ste eeuw naar de stad. Maar dan moet, het me, dan moet het me ook wel inspireren. U kunt ook bellen met 0800 1121. Houdt u van korte verhalen? Wat leest u dan? Wat trekt u er zo in aan? Schrijft u ze zelf? En u kunt ook e-mailen naar... Kazaluna, apenstaartje, ncv.nl. Anne-Marie, goeienacht. Goedenavond. Hallo. Ben je een liefhebber van het genre van het korte verhaal? Um, ik denk dat ik er te weinig van heb gelezen... om dat helemaal zeker te kunnen zeggen. Ja. Maar wat ik in het interview, wat mij wel aansprak... was die opmerking van... Uh, het is er, maar het staat er nog niet. Ja, ja. En het, uh, het, ik denk wel... ik probeer het dus zelf te schrijven... Uh, dat ja als je gewoon veel kijkt en goed nou ja laat ik maar zeggen, goed waarneemt, dat het dan uh, ja dat je dat dan wel aangetrokken voelt tot het korte verhaal want wat bedoel je precies met goed kijken goed waarnemen om je heen kijken als ja, je ja ja en ook want waarom uh, dan wat, wat zie je dan uh, nou je kan van die hele bijzondere dingen zien van, van die fragmenten die dan uh, ja, die je toch even raken en dit is maar een onderdeel ja. maar het raakt je toch even kan je een kan je voorbeeld geven ja ik, ik heb hier een, zelf een kort verhaaltje geschreven. Zal ik dat voorlezen? Ja, dat vind ik wel een heel goed voorstel. Oké. Okay. Nou, het heet Una Momento. Het jongetje prikte met een bolpoint de klep van een envelop los. Scheurde de bovenkant van de klep een beetje in en vouwde dat stukje om. Kijk, een walvis. En hij tekende een oog aan elke kant en een neus. Toen zwom de walvis deinend op de golven door de lucht boven zijn hoofd. Weet je, als een walvis water drinkt, laat hij een boer... en sproeit al het water eruit. Zo. De walvis dook bijna in zijn glas warme chocolademelk. Hij hoeft ook nooit zijn billen af te vegen met zijn vinnen. Makkelijk. Het jongetje keek zijn moeder aan. Verwachtingsvol. Zij knikte en las verder. Een man kwam het café binnen. Liefdevol legde hij zijn hand op het kopje van de walvisvaarder... en kriebelde hem in zijn nek... Ga je straks met papa mee naar het kickboksen? Nou, dat is mooi. Dankjewel, Annemarie. Wat vind je. Wat, wat um, was je oogmerk nu met dit verhaal? Um, ik vond het wel. Ja, mijn oogmerk. Ik, ik ja. heb het dus. Uh, ja, ik heb bijna als notuliste gewerkt. Ja, ja, je zag het. Het was een tafereel dat je hebt gezien. het is gebeurd. Het is. Ja, het is uh, en ik, ik vond het. Ja, die, die, zo bijzonder. Dat jongetje wat zo. Zijn, uh, zijn wereld schept. En uh, ja, moeder zit ergens anders. Uh, is er wel, maar zit ook ergens anders. En dan vader die wel contact maakt. En dan met zo'n voorstel. Ja, dat, dat was iets, iets heel, ja, heel, heel botsends. Ja, dat snap ik. Zeg, um, dat, gaat, dat, dat is dan een tafereeltje eigenlijk. Ik heb het met uh, Sanneke van Hassel. Die schrijfste met, met wie ik sprak uh, in ja? eerste het eerste uur. gaat over zoiets als bestemming... Ja, dat veel mensen nu hun bestemming niet vinden. Mm. Is dat iets wat iets voor jou betekent, het woord bestemming? Geloof je dat mensen allemaal een bestemming hebben? Ja, ik geloof, ja, ik geloof wel dat alle mensen met een bestemming op de wereld komen. Ja, ja. dat geloof ik wel. De mensen worden niet. Ik denk niet dat de mensen zomaar de kosmos ingeslingerd worden. Oh ja, en wat nee. is die bestemming dan? Ehm... Um... En dat vraag je zo s'avonds even om over een. Ja? Ja? Um, dat is nou, een heel goed tijdstip om over de bestemming van de mensheid te beginnen, vind ik zo. Ja, en de volgende ochtend om hem misschien te bereiken. <laughs> um, nou, um, ja, dat, uh, dat wat heel typerend is voor jou. of wat heel kenmerkend is voor jou. dat ja. je ja, aard, dat dat aan het licht komt. Okay. Ja, ja, ja, ja. En ik denk ook wel. Dat je daar uh, ja, dat je daar ook, ook uh, wel, wel, wel hulp bij krijgt. ja Dat daar ook wel een weg voor klaar ligt. Ja, ja, dat denk ik wel. En van wie krijg je dan hulp? Ja, dat kan. Uh, ik denk dat je dat uh, uh, ik denk dat je dat van God krijgt, maar ik denk dat je dat ook via mensen krijgt. Dat, dat, dat is een. een, een uh, ja, een, een, een heel sub, ja, heel subtiel. Dat klinkt een beetje belachelijk in ieder geval. Maar toch een, ja, een heel, heel, heel bijzonder proces. Wat ook heel erg aan de mens zelf... Uh, ja. aan, aan het individu zelf gekoppeld zit. Nou, mooi. Heel fijn. Wat uh, fijn om een, een klein verhaal al... Uh, zomaar aangeboden te krijgen. Dan is het dan uh, zeven minuten over één. Erg mooi om te horen. Dank je wel, okay. En ik wens je nog uh, alle goeds natuurlijk. Ja, en uh, nou, heel veel plezier ja? verder met de uitzending. Dank je wel. Ja, oké. Okay. Dag. Bel met 0800 1121. Um, Ed, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Je belt uit Zwitserland? Jazeker. Wat doe je daar? Ja, ik woon daar. Ik, woon wel in, ik kom uit Nederland. Maar ik, uh, ik woon tegenwoordig gewoon in Zwitserland. Ik run een uh, klein hotelletje. Oh. Direct aan de Rhône. En gaat het goed? Ja. Een, uh, nou ja, naar omstandigheden natuurlijk. Want uh, het is spannend. Ja. En de Frank is hard. Maar ja, dat hebben we in de jaren tachtig in Nederland ook meegemaakt ja. met de golden. Dus, uh, en hoe spannend is het nu uh, voor jou? Of op dit moment? Ja. Uh, nee, op dit moment is het vrij rustig. Uh, ik kijk altijd naar een ander die het slechter heeft. Ja. En dus we hebben eigenlijk niet zoveel te klagen. Ja. Dus uh, ja, we zit... redden ons. En juist in de tijd van de crisis moet je je proberen te onderscheiden. En voorbereiden op de betere tijden, dan sta je er weer sterk voor. En hoe probeer jij je als hotelier in een hotelletje aan de Rhone in Zwitserland te onderscheiden? Gastvrijheid. Ik doe het trouwens uh, niet zelf of niet alleen. Uh, een, uh, ik heb een compagnon zeg maar. Ja. En nou, die heeft uh, ja, erg veel ervaring met mensen. Doet het ook heel erg goed. De, de waardering van het hotel is een van de hoogste van Zwitserland... wat betreft de betreuung, zoals ze Zwitsers zeggen... Mm -hmm. En dat trekt dat mensen. En je hoeft maar, uh, ik zeg altijd, we wonen 200 miljoen mensen in Europa. En ik hoef maar 40 bedden te vullen. <lacht> dus dat moet kunnen. Ja. Ja. ja. Heb je een mooi uitzicht? Nou uh, ja, zeker. Het is hier een milde straf, zou ik zeggen, met die harde Frank. Oh. Oh. Wat heerlijk. Overigens, als je het hebt over bestemmingen, heb jij het gevoel dat je daar je bestemming hebt bereikt? Dat weet ik niet. En dat is ook een beetje mijn verhaal, want ja. ik heb iets meegemaakt. Ja. Iets heel bijzonders. Want ik had een restaurant in Nederland. En uh, ja, ik, ik, ik, het duurt ongeveer twee minuten. Ik heb namelijk ik heb een pianola, heb ik eigenlijk een disclavier. Ja. Yeah. En dat stond in het restaurant. En ook de zoon van Gert en Amien, die hebben op dat ding gespeeld. En mijn motto was altijd iedereen die op mijn restaurant speelt, betaalt niet voor het diertje of het glas limonade. Dan speelt daar nooit meer op, want ik neem alles op. Oké. Okay. En zodoende heb ik ook eens een keer een heel bijzonder voorval opgenomen. En dat zou ik wel willen vertellen, dat verhaal. Ja, vertel eens. Goed, ik, er zit een stukje op muziek bij. Het is namelijk, ik heb het stuk namelijk opgenomen op het moment dat het gebeurt. Dat is heel bijzonder. Dus ik zet het nu aan, u hoort het op de achtergrond en ik vertel het verhaal. Ja, dat is goed. Het was, ik dacht op een zo, het was zondagavond, ik dacht 28 maart. En het, was, uh, het restaurant was net geopend... En op een gegeven moment kwamen er twee dames binnen, hele oude dames. Die gingen rechts op de piano zitten. En op een bepaald moment gaat een van de dames, ik hoop dat de muziek niet hard is. Nee, het gaat goed. Ging uh, aan die piano zitten. En ze speelden dit melodie. Nou, het beïndrukte mij heel erg. En er uh, was nog meer personeel aanwezig. Ze waren de enigste op dat moment. En dat nou, was heel mooi. En ik ging naast die dame staan. En ik zag die oude handen zo lenig over het toetsenbord gaan. En op een gegeven moment ging de vriendin van die dame... die ging bij me staan. En ze wenkte me. Ze zegt, meneer, kom eens dus bij me staan. Ik zeg, wat kan ik ergens mee van dienst zijn? Ja, zegt ze, kunt u dit stuk voor mij opnemen? Ik zeg, ja, maar waarom dan? Ja... Ze heeft niet lang meer te leven. En ik zou dit stuk zo graag op de uitvaart willen afspelen. Heeft ze een cassette recorder? Ik zeg, nou, mevrouw, ik heb iets bijzonders. Dit is een disclavier en die neemt alles op. Het is een wonderpiano. Ja, zegt ze, want ze is, het is waarschijnlijk de laatste keer dat ze piano speelt. En ze is al 83 jaar. Ze heeft het stuk afgespeeld... En ze zijn aan tafel weer gaan zitten. Ik was heel erg onder de indruk. Ik heb de disket in de kluis gelegd, de naam genoteerd. En dan is het zondag 28 maart 2008. Precies vijf jaar later. Weer om vijf uur. Weer zondagavond. Er kwamen twee dames binnen. Het restaurant was leeg. Ze gingen op dezelfde plek zitten. En iemand van het personeel zei, oh, het, uh, hij heeft die dame weer, weet je nog? Ik zei, goh ja. Ik haalde de scherm op en die dame die keek om toen ze de muziek hoorde. En ze huilde. Precies vijf jaar later. Ze leefde nog. Hmm. En wat was het? Het heette Le Fouet Le Morte. En toch leefde ze nog. Zo. En het heeft zoveel indruk gemaakt. Ja. Ik zet hem alweer af. Dus dat je zo zeker kan zijn dat je er niet meer bent. En ja. dat je na vijf jaar, precies op dezelfde dag, precies vijf jaar later, dezelfde uur, je toch weer mag zijn. Hadden ze dat, hadden ze dat bewust gekozen, denk je? Dat ze er vijf jaar later exact op hetzelfde tijdstip kwamen? Of? Ik heb uh, Ook van die tweede keer uh, heb ik dus een videoopname gemaakt. Ik denk het niet, want ze schrok geweldig. Mm. Ze, ze, ze boog heel diep over de tafel heen, want ze was intussen vijf jaar ouder, en ze pinkte een traan weg, ze dus was zichtbaar geëmotioneerd. So. Yeah. Dus ik denk dat het ook, ja misschien dat ze dachten van nou laten we er weer eens heen gaan, maar precies dezelfde datum, precies vijf jaar later, mm. nee dat is denk ik een speling wat je in je leven meemaakt. Yeah. Wel een, wel een, ja, dat was wel heel erg indringend. Wel een heel bijzonder verhaal. Echt, eigenlijk, eigenlijk inderdaad een kort verhaal. Uh, ja. Echt een, echt een kort verhaal. Dat zou, een, een schrijver zou er iets mee kunnen, denk ik. Hou je van korte verhalen? En van... Ja, of... ik denk wel. Het leven zit natuurlijk vol korte verhalen. Oh, ja. hè? Ik zeg wel eens, de tijd bestaat niet. Is dat zo? De tijd is niets anders dan een opeenstapeling op van verhalen. En de toekomst is niets meer als een opeenstapeling van verwachtingen. Hmm. Dus ja, ik denk dat het leven wel samenhangt van kleine verhalen. En als je positief bent als mens, als je optimistisch bent als mens, dan zijn het optimistische verhalen. Oké. Okay. Oh. En ik denk dat deze dame misschien echt wel optimistisch is geweest, of later in over is geworden. Ja, dat is mooi. Nou, kijk, zo zit er toch ook weer een soort wijsheid en een visie uh, in zo'n verhaal. Wat ik wel mooi zei, vond, net, is dat je, dat zou je zelf helemaal niet beseft hebben, dat je zei het beïndrukte me. Dat is volgens mij iets wat echt uit de Duits... je Nederlandse taal is binnengeslopen. Dat vond ik heel erg mooi. Dat is beeindruckt, Mich. Ja, dat noemen we het germanisme. Hè? Ja, je gaat, als maar... je een tijdje in Duitsland zit, en zeker in het Wallis... Ja. ga je steeds uh, ja, meer Duitse woorden gebruiken... omdat de Duitse taal in heel veel opzichten veel krachtiger is. Oh. oh, dat valt me dan weer dus tegen Veel woorden die woorden zijn veel sterker. Ja, ja ah. een, een Duitser zegt bijvoorbeeld een, een kogelschrijver... en een Nederlander zegt een ballpoint... Een ja. Duitser zegt toch, ja die taal die vertelt iets meer wat het is. En we hebben in Nederland al veel meer leenwoorden uit het Frans en uit het Engels ja. overgenomen. Maar ja, dat is onze geschiedenis natuurlijk. We zijn natuurlijk ja, en we, en we ja. een volk van handelaren. We hebben altijd in contact gestaan met al die andere culturen. Dus ja, dan sluipt dit talen en hun talen ook je eigen taal binnen. Dat vind ik ook wel weer mooi ja, moet het, ik zeggen. Ja, dat is ook de overeenkomst met het Wallis waar ik aan zit. Dat is ook een gebied wat uh, veel invloed heeft van Frankrijk en Italië en ook heel pragmatisch is. Ja. Ze beschouwen ze ook niet echt als, als Zwitser's, maar meer als een eigen gebied. En ook inderdaad door handel en later ook toerisme ook een beetje dezelfde ja, houding hebben als de Nederlanders. Ja, ja. Dus dat is inderdaad wel leuk om mee te maken. Ja, gaaf. Oké. Okay. Ja. Nou, mooi om je zo uit het verre Zwitserland uh, te horen. En hou die, hoe noem je ze nou? Die Betrooiung? Hoog? Ja. Ja. ja. De betroeden. Nee, nee, maar je zei ook van dat je dat je het hoogscoort zo'n beetje Zwitserland als oh, hotel. Oh, ja, nee, dat, dat doe ik niet hoor. Dat, oh nee, dat doet mijn kopion. Uh, mijn, ja. Uh, uh, ja, dat weet ik wel, maar je, dat, zei, dat noem je nee, nee, toch nee, die betroejing. En dat is betrouwbaarheid. Betroyong is het, uh, het, het, het, het, het, het, het ja, het is eigenlijk, ik is het Nederlands woord die voor het, het het, het, ver, uh, het verzorgen. Oké. Okay. Okay. Kijk, de verzorging. Nou, dat hebben we een goed woord voor. Um, Ed, een nacht nog. Ja. Dankjewel. Heel veel plezier daar. En alle goed. Graag gedaan. Ja? Dag. Okay, dag. Eloy. Ja, Eloy. Eloy, sorry. Eloy, ja. Hallo. Ja, wat een verhaal eh, leveren we dan weer in de nacht, hè? Mo mm. Mooi. verhaal. Maar ik was het niet met die man eens over het Duits en het Nederlands. Ik bedoel, het woord still leven, dat heb je echt alleen in Nederland. <laughs> dat is toch een van de mooiste woorden die we hebben. <laughs> Kijk, dat vind ik nou weer. Meteen staat het meteen 1-1. Maar. Uh, bovenop, ja. maar um, en waarom vind je stil leven nou zo'n mooi woord? Wat zeggen, de, wat zeggen de Duitsers eigenlijk daarvoor? Weet je? Ja, in alle andere talen is het een, een doodleven Of een. Uh, uh, maar in, in Nederland is de enige taal waarbij het om de stilte van het geheel gaat. Ja. En niet om het de, de, de, de dode ervan. Ja, dat is mooi. Ik kan niet weten wat het in het Engels is, maar. Uh, niet stil. Still, still life, van. volgens mij. Zeg nee, het dat ook. Is het niet. Nee? Nee. Oké. Oh. Ja, ik, had een, uh, ik had een idee voor een kort verhaal. Ja. En ik heb een kort verhaal wat ik even wilde voorlezen. Ik heb het snel uitgetiet. Oké, okay. dat is had heel Heel kort, heel kort verhaal. Ja, dat is goed. Het gaat over Youssef. Youssef is een heel oude Marokkaanse man. Met een jalaba aan en een mutsje op. Zo'n echte eerste generatie gast. Toen ja. noemden we dat nog zo: gastarbeider. Ja. Hij zit de hele dag op een laag stoeltje in zijn voordeur. En iedereen groet hem en andersom. Hij is stekenblind. Hij kan dus niet van zijn plek. Maar hij is gek op wandelen. De hele buurt hier is ongetwijfeld bevolkt met doorgewinterde PVV-stemmers, maar regelmatig klinkt de opdracht van de overbuurvrouwen die tegenover hem zitten: ga jij Youssef eens even uitlaten? En de op dat moment aangesproken buurbewoner neemt Youssef dan mee door een rondje door de straatjes. Grote, brede, dikke, zwaar getatoeëerde mannen in boksershorts die een oude, levende, stralende blinde Marokkaanse man aan de hand door de buurt voeren, dat is een mooi gezicht. Jozef kreeg het afgelopen weekend zoveel ijsjes van de buurtbewoners, dat de overbuurvrouw een karton voor zijn neus hebben gezet waarop stond, geen ijs meer voeren. <laughs> dat was hem. <laughs> het is ook wel een heel goed verhaal zeg. Maar dat heb je dus me dat heb je, uh, meegemaakt in jouw buurt? Ja, ja, ja zo'n buurtje is het. Ja, ja, ja. Uh, welke stad? In uh, Leiden. Oké. Okay. Dan in de buurt van de, van de Kooi. Ja. Dat, uh, wordt gezien als een slechte buurt, maar het is hier prima wonen, moet ik zeggen. Jij woont in die slechte buurt. Waarom woon, woon jij in zo'n slechte buurt? Ik vind, nee, ik vind het er fantastisch. Ja, waarom? Ja, eigenlijk omdat ja, alle kleuren wonen door elkaar heen. en uh, uh, uh, uh, Het gaat allemaal heel makkelijk samen. en Er zijn eigenlijk nooit problemen onderling. Ja, mensen die kankeren enorm op elkaar. Maar als er wat aan de hand is, dan staan ze voor elkaar klaar. Dat is gewoon mooi. En waarom kankeren ze dan zo? Ik denk dat er een hoop onvrede zit... Uh, en dat wordt aangewakkerd door mensen waar ik over het verleden wil maar, hebben. Maar, okay, maar die onvrede die is er wel. Er is wel degelijk onvrede dus. Ja, maar die is er altijd. Die was er in de jaren twintig ook. En die was er in de 1840 ook. Maar als je dat vuurtje aan gaat blazen, dan krijg je dit soort nare toestanden. Ja. Uh, en ja. weet je, ja, als er voetbal is, dan staat iedereen, staan alle televisies die staan buiten. En iedereen zit uh, op de stoep met een uh, kratje Heineken erbij. En dan zit je de Marokkanen en de Turken en de Nederlanders zitten te juichen voor elkaars hm. club. En uh, ja, helemaal goed toch? Ja, helemaal goed. Sportverbroederd, zeggen ze altijd. Sportverbroederd, ja precies. Ja, ja, ja. En, um... en ik, had een, ik had een idee voor een kort verhaal. Ja? Maar ik kan het niet zelf schrijven. Maar ik had een... Um, uh, nou, wat ik voor me zie is een, um, een, uh, een ontevreden, verbitterde uh, grijpt, een man van een jaar of 50, Nou ja, waar ik het net over had. Een beetje verbitterde... Uh, ik Stop. zal het woord niet zeggen, maar hij stemt op een bepaalde partij. Hij is hm. verbitterd. Hij De is buurman. boos, buurman. Hij is boos, ja. En... Um, die staat in de kroeg en die raakt, uh, die gooit, per ongeluk gooit dus een biertje over de Marokkaan die er staat. En dat blijkt een iemand te zijn van de, uh, van de moskee in de buurt. Dus dat is een vrij hoog uh, geestelijk. Ja. Nou ja, door dat biertje ruiken ze met elkaar in gesprek. En uh, nou, eerst is het een beetje aftasten en zo, maar het gesprek gaat steeds dieper en dieper. En uiteindelijk, uh, uh, ja, de kroeg loopt leeg, de mensen die gaan weg. Maar ze zijn zo diep in gesprek dat ze eigenlijk de tijd helemaal zijn vergeten. Ze worden eruit gezet en ze lopen naar buiten. En ze staan buiten en ineens, die Nederlandse man, ik weet niet wat er nog gebeurt, maar die zoemt die Marokkaanse man echt vol op zijn mond. Die Marokkaanse man die denkt, wat er overkomt me nou? Maar ze kunnen niet meer stoppen. Dus ze lopen weg en ze gaan naar een hotel. En dan brengen ze samen de nacht door. De volgende morgen zitten ze aan het ontbijt met van die verkeerde uit hun, uit een kartonnen pak. Want dat is natuurlijk een goedkoop tilletje. Zitten ze elkaar aan te kijken. En uh, dat is het einde van het verhaal. <lacht> Oké. Okay. Ja. Nou, uh, uh, uh, uh, ja. volgens mij hoef, hoef, ja, moet het alleen nog maar geschreven worden, Eloy. Ja, toch? Ja, ja, ja, ja, ik vind het heel geestig ook. Zeg, heb jij, heb jij een uh, bestemming? Een? Een, be een, een bestemming. O hoe bedoel je een bestemming? In het leven? Maar, ja, in het leven. Kijk, want ik, ik, uh, mijn, mijn gast vanavond, Sanneke van Hassel, korte verhalen schrijfster... heeft deze zin geschreven. Ik denk eraan hoe de meesten van ons hun bestemming nooit bereiken. Dat het verdomd onduidelijk is wat dat is, een bestemming. En voor haar dan een ogenblik naast een doorgeschoten seringenstruik... een tegel warm in de zon. Daarom vraag ik, heb jij een bestemming? Nee. Nee, ik heb geen bestemming. Wat, nee, heb, nee, je, ik, nee. wat heb je dan? Uh, niks, ik leef. En uh, als ik dood ben, is het afgelopen. Dan is het klaar. Uh, hm. Zo simpel is het. Nee, Kijk. ik heb absoluut geen bestemming of hoger doel of wat dan ook. Ja, Daar ja. geloof ik ook totaal niet in. Oké. Okay. Maar het is wel voldoende. Ja, ja, ik heb wel, het enige wat ik vind is dat je, maar dat is natuurlijk zo'n cliché als maar mogelijk is, dat je, ja, doe de ander niet wat jij zelf niet ja, ja. Dat jou zou overkomen zou kunnen zeggen. Je kunt het wel. Dat, dat, is, een het lef, dat is een leefregel. Ja. ja. Maar, maar je komt er oh, prima mee uit te voeten, zonder bestemming. Dat is voldoende om uh, te leven. Oh ja hoor. Ja, ik ben, ben zeer katholiek op voet. En uh, toen ik dat allemaal achter me had gelaten, ging er een wereld van open. Ja. Ja. Ja, ja. ja fijn. Ja. Oké, okay, dan zijn we eruit. Eloy, dankjewel. Mooi nee, verhaal. Ho, oh, oh, ho. Oh. Ik had nog één ding wat ik wilde zeggen. Oh, jee. Over korte verhalen. Ja. Eh, er moet meer Bob de worden gelezen. Ah. Dat was een reisschrijver van korte reisverhalen, toch? Ja, hij heeft, hij heeft, hij heeft, zijn latere bundels zijn reisverhalen, met name zijn fietstochten. Ja. Maar zijn eerste paar bundels zijn wat meer absurdistische verhalen. En die zijn ook buitengewoon goed. En, en wat vind je daar zo goed aan? Eh... Uh, ja, er zit een soort van, van, van heel lichte ironie in, die hem erg aanspreekt. Ja. En het is een hele zondige man. Uh, uh, ja, eigenlijk zwaar depressief. En de manier waarop hij dat vorm geeft in zijn verhalen is zo geestig dat je er wel op tegen kan. Oké, okay. kijk, dan kunnen we er toch wel even tegen met zo'n ja. dag. Nogmaals, dankjewel en een hele goede nacht, Eloy. Ja, graag gedaan. Hoi. Alles goeds. Bye. Petra? Ja? Hallo, goedenavond. Ja, hallo. U, uh, ben, houdt u van korte verhalen? Uh, ja, nou ik schrijf ze zelf wel eens een beetje en dan vergeet ik het weer een tijd. Oh jee. Uh, moet ik de radio uitdoen? Ja. ja. Absoluut. Okay. Ja, dat is het een is een kleine autobiografie. Oh, nou, dat ben ik heel benieuwd. Uh, en ik ben al op een hele oude leeftijd. Nou, dan moet u die, die ook maar meteen prijs geven? Tachtig. Wauw, oh, kom op hè. Hey. Oh. Ik heb ze. Het, um, nou, de kleine autobiografie, het heet. Omweg naar, naar waar. Een wildstromende rivier kwam elke dag langs de bergen... en riep vaak, hé, hey, gaan jullie met me mee? Oh nee, was het rotsvaste antwoord van de grauwe bergen. De rivier sprak met een zware stem... nou, dan zitten jullie hier voor altijd en eeuwig vast... en zie je geen andere dingen meer dan jezelf. Een kleine uitstekende punt... dacht heel en heel lang na... Die kleine was al zo vaak meegesleurd. En zo niet zo diep geworteld als de oude rotsen. De rivier was elke dag anders. Soms wild en dan weer kalm. Maar waar hij heen ging, dat wist niemand. Ze bleven waar ze waren. Maar ooit kwam, er, kwam het weer eens terug. Op een saaie grijze dag en de regen en de mist... was overal, hoorde het kleine puntige rotje de ontstuimige rivier aankomen. Ze rukte zich los... En liet zich meeslepen zonder na te denken. Later dachten de grote en de steeds grauwer wordende rotsen. Zou die kleine verdwaald zijn? Of ook vermorzeld? Nou ja, wat deed het er ook toe? Nee, die kleine rots was meegedijnd op de grote golven en de rivier. En dacht. Ergens zal ik alweer een plaatsje zijn... waar ik kan hechten. En waar de takjes zullen groeien en het mos erop zal hechten. En zo liet ze zich meedijnen in de verre einde... wat de toekomst ook brengen mag. Slot. Oké. Okay. Dat, dat is een allegorie. Wat is dat? Ja, dat is een... een, een <lacht> Moet ik dat nou even gauw uitleggen? Een, een, een voorstelling van iets anders door bijna metaforische begrippen... Um, je, je, je, je, je schrijft over rotsen en rivier, terwijl je bedoelt iets... Jezelf. Te, je bedoelt jezelf. Juist. De allegorie is ook niet de juiste benaming hiervoor, trouwens. Wat is er wel de benaming? Nou ja, beeldspraak. Beeldspraak. Ja, metaforen. Metafoor. Metaforisch verhaal, ja. Um, maar wat bedoel je nou eigenlijk te zeggen? Um, of jij. Nou, leven? mensen die altijd op hetzelfde punt blijven... Ja. Ja, die kunnen wel wijs zijn, maar ze zien zo weinig en ze weten zo weinig van andere dingen. Ja, ja. En dat heb ik dus helemaal niet geleerd, maar ik heb verschrikkelijk veel gereisd. En verschrikkelijk moest ik uh, van plaats veranderen. Maar... En toen kwam ik een keer een, uh, ja, een andere rots tegen en ik dacht, ik ga mee. En zo, ik, zo dreef ik mee naar andere landen. Maar wat ik zo wonderlijk vind, is dat je dan het beeld van een rotser gebruikt. Want die zijn meestal nogal uh, plaatsbestendig. Ja, maar dit was een puntje, hè? Punt. Het was een beetje een los puntje. Oh. Aan die rotsen. Een kiezel. Ja, zoiets. Was niet gehecht. En, en dat niet hechten vind jij eigenlijk heel prettig. Ja. Waar zit je nu? Ik woon in Scheveningen. En daar zit je dan toch behoorlijk vast, of niet? Ehm... Um... Nou, ik, ben, ik heb dus iemand toen leren kennen. En die was Engelsman. En die ging naar Saudi-Arabië. Of de werkte en Ik zei, wil ik ook mee? Okay. Hij zegt, ja, maar dat kan niet. Dan moet je weer trouwen. Ik zei, nou, toen was ik bij het vliegtuig. Dan, weet je wat, ik trouw maar. Ja. En toen kwamen we terug. En toen wou ik naar Zuid-Afrika. Dat wou ik al sinds mijn kinderjaren. En dat wou hij niet. Uiteindelijk ben ik wel gegaan. Nog voor het einde van de apartheid. Ja. Hij moest achteraan komen van mij... Oh. We hebben het een paar jaar doorgebracht. Hij wou per se terug. Nou, en toen twee dagen later, ik dacht, nou, dan nou heb ik er ook genoeg van. Als je hier wil blijven, dan uh, kun ik net zo goed weggaan. Heb ik meteen mijn scheiding aangevraagd. Oh. En toen ben ik weer alleen naar Afrika gegaan. Wat makkelijk. Je praat erover alsof het allemaal heel makkelijk is, dat soort grote beslissingen. Um, ik ben als kind al weggehaald bij ouders, dus... Jij bent als kind weggehaald bij je eigen ouders? Ja. En waarom was dat? Uh, oorlog. Mijn moeder kon het niet aan. En mijn vader was beroeps. En die is vijf jaar weg geweest. Die stuurde alleen een kaartje. Uh, We varen uit vanuit Amsterdam. Het kaartje is nooit aangekomen, want er kwam vijf jaar oorlog. Ja. Hij was een, een beroepszeker? Uh, hij was beroeps, ja, vanaf zijn jongensjaren al. Ja. Ja. Oké. Okay. En hij is wel teruggekomen? Hij is wel teruggekomen, maar ze hebben elkaar nooit meer willen ontmoeten. Maar dat is een verhaal wat ik liever niet over de radio doe. Oh. Ik heb ook nog een half broer. Oké, okay, dat begrijp ik. Ja, dan, ja. Dan, dan, dan ligt dat veel gecompliceerd natuurlijk. En toen zat maar... ik kinderen bij uh, pleegouders en in een kindertehuis. En altijd dacht ik, ik moet hier weg. En het onrustige heb ik nog. Ja. En is dat dan... Want hè, ik vraag... Iedereen die mij nu uh, spreekt, ook van wat is nou de bestem je, je bestemming in je leven? Heb je een bestemming? Dat is dan bij jou wel helemaal een, een, een goede vraag. Nou, vind ik. ik ben eigenlijk tevreden met alles wat ik gedaan heb. Maar ja, dat wil niet zeggen dat ik nou op mijn hurken zit hoor. Ja, nee. op het moment wel op mijn bed, ja. Ik ja, kan ik me iets bij voorstellen. Om <laughs> half half twee in de nacht. Ja. Maar je zit niet stil, maar voel je nou ook nog steeds onrustig? Uh, ja, ik geloof het wel. Nou, ik hou van alles. Uh... Ik haal van alles in mijn hoofd om te doen. Zoals het morgen is het, het uh, de onthulling van het beeld van uh, Mandela. Ja. Daar ga ik naartoe. Uh, in Den Haag? In Den Haag, ja. Waar is dat precies? Bij het uh, gemeentemuseum. Oké. Okay. Daar ben ik lid van. Oké. Okay. Ja. Dus er komt een beeld van uh, Mandela, dat wordt onthuld morgen. Ja. Maar dat, is dat, dat, ja, dat noem ik dan niet meteen onrust. Dat kan nee, me volgens... maar ik zoek wel al, ja, ik. Ik zou nog best een wereldreis willen maken, ja. maar het wordt een beetje moeilijk. Maar ik ga wel elk jaar nog naar Zuid-Afrika, ik ben net twee weken terug uit Rusland. Ja precies, ja, wel, ja joh. Nee, maar, en, en wat is nou je band met Zuid-Afrika, waarom moest je daar naartoe en wat oh. Ik moest daar naartoe in, in mijn, in mijn, toen ik op een lage school was, ik vond die woorden allemaal zo mooi. Ik vond dat Paul Kruger, ik dacht één keer wil ik dat Paul Kruger zien. Ik wou, ik wou ook wel, trouwens Vladdy Wostok gezien, maar ja, daar ben ik nou niet geweest, maar goed. Oh. Ik vond de namen zo mooi. Ja, maar je, ja, je gaat toch niet vertellen dat je de wereld afreist omdat je de klank van een naam zo mooi vindt. Nee, maar ik wil wel die, wil die landen zien. Hoe vond je het in Zuid-Afrika? Daar zal ik tot mijn dood toe naar hebben. Maar dan is, is Zuid-Afrika toch je bestemming? Dan heb je toch je bestemming gemist? Nou, um... ja, dat is een goede. Nou, nee, nee, nee, is, dat is een ander verhaal, maar dan wordt het misschien te lang. Ik zou teruggaan. Ik ben toen van mijn Engelsman gescheiden omdat hij Zuid-Afrika uitwouw. Ja. Het was voor mij moeilijk om er alleen te blijven. Het was nog het was steeds lang... apartheid, hè? Het, wel, steeds. het was nog voor de apartheid, hoor. Ja. Ja. Ik heb gezien uh, daar op televisie, toen het daar was, bij Johannesburg. Nou ja, in de binnenlanden van Johannesburg. Rustenburg heette dat, zoiets. Mooi nooi eigenlijk. En daar zag ik dus Mandela uit de gevangenis komen. Okay. Dus in die tijd was ik daar. Ja, snap ik. Dus wij, wij, wat wij allemaal hier op televisie zagen. Is ja. Een... En toen... Uh, nou, toen ging mijn ex dus terug. Ja. En toen wou ik blijven. En toen heb ik wel contact gehouden met iemand. Een, een Groningse herenboer. Gewoon alles platonisch hoor. Ja. En die zegt, als je nou je huisje in Scheveningen aanhoudt... en kom dan hier... ...de winters doorbrengen. En dat was mijn plan. Hm. Ik wachtte eerst tot... Uh, ...een kleindochter een beetje groter was. Mijn moeder stierf. En ook in, die, in dat jaar... ...kwam mijn zoon na 22 jaar... ...zocht contact met hem me op. En toen dacht ik... ...en nu ga ik, maar op een zondagavond werd ik gebeld... ...dat de goede vriend was vermoord. Toen hm. heb ik mijn koffertje gepakt... ...en ik ben naar de begrafenis gegaan... ...in Johannesburg. Ja. Nou, en toen hield het een beetje op, maar ja. Ik ben toch bijna elk jaar teruggegaan. Oké, okay. ja. Maar op den duur heb je een leeftijd. dat niet alles meer kan. Nee. En dan is het maar tevreden. daarom ben ik tevreden wat ik gedaan heb. Kijk, dat is ook een soort uh, bestemming vinden. Petra, ja. um, uh, volgens mij valt, valt, zouden er, zou er nog veel meer over te vertellen zijn. maar je hebt in ieder geval een mooi klein verhaaltje. met veel beeldspraak verteld. Dankjewel. Goed, dank je wel. Goed, dank u. Goed aan Scheveningen. Dag. Dag. Eh, uh, Har, goedenacht. Hallo, goedenacht. man. Hoi, met Har, net je het dan. Jij bent ook een euh, liefhebber van het genre van het korte verhaal? Ja, al heel lang. Hier schreef ik heel veel gedichten. En uh, op een gegeven moment ben ik een korte verhalencursus gaan volgen. Ja. Een jaar of vijftien geleden in de bibliotheek. Die, die cursus heette Kom op verhaal. Ja. <laughs> en dat heeft me toen zo uh, aangeboeid. Uh, en werd gegeven door Irene Scheltes, een professionele schrijfster ook. En uh, Nou ja, vanaf die tijd uh, ben ik constant, uh, of constant, regelmatig schrijven korte verhalen. En dus door dat gepubliceerd. En, <tie> en ik heb nu... En en met... oh. Wat, wat greep je dan zo aan, in... of he, wat, wat vond je dan zo aantrekkelijk uh, meteen aan dat korte verhaal? Nou, om met zo, met zo min mogelijk woorden, zoveel mogelijk uh, uh, zeg maar, uh, verhaal te maken, zoveel veel, veel mogelijk beelden te laten zien of, of films film te vertellen. Zo, je kan het gelijk met een korte film maken, een 10 ja? minuten korte film. Ja, ja. Dan kun je waarschijnlijk nog meer vertellen als het een lange spelvuller van anderhalf uur of zo. Ja. Zo kun je het mee een beetje vergelijken. gek is dat eigenlijk, hè? dat je met juist korter nog veel ja. meer kan vertellen? Hoe kan dat nou? Ja, maar, ja, maar dat komt ook door... Een gedicht is, is ongeveer hetzelfde. Een kort is ook een gecomprimeerd uh, ja. gevoelsuiting, uh, om het zo maar te zeggen. Ja. Met heel weinig woorden ontzettend veel kunnen zeggen. Ja. Dat, dat probeer ik ook. Dat doe ik ook wel. Ja, gaaf. Ja. Nou, ik heb hier een kort verhaal liggen. Dit is een inzending voor de straat. Dus je straat in duizend woorden. Ja. En uh, vrijdag is de prijs, dus eigenlijk ik ben best wel een beetje gespannen. Want ik doe dus, ik heb dus, uh, doe dus mee aan die wedstrijd. Die straat in, je moet je straat beschrijven in duizend woorden. Ja, precies. Maar dat kan je. je hebt dus, hoeveel, hoeveel woorden heb jij? 992 woorden. Ik, dat is wel een beetje te lang om helemaal voor te lezen, denk nou, ik. Nou, ik. ik kan een paar stukjes doen. En ja. dan ga ik over Carzeloen een namelijk stukje. Ja, en, uh, Ja, dat is ook leuk om te vertellen. Dus. Ja? Nou, dat is heel toepasselijk wel. Oké, okay. Ik wil het hele verhaal wel doen, maar als de tijd voor is, dan lees ik het helemaal voor nee. Ja, maar, dan, maar is de... het, dan is het gauw, even kijken hoor, 900... Dan ben je gauw 10 minuten onderweg. Dat vind nou, ik ga beetje... snel lezen, heel snel lezen. Nee, nee, je moet niet snel lezen. Dat is in dus... het midden. In midden dan, beginnen en dan... Begin okay. maar ergens, ja, begin maar ergens in het midden. In het midden? <laughs> Oké, okay. in het midden. Uh, het, het verhaal heet Licht op driehoog. hoog. eindelijk alle boodschappen van zijn lijstje in zijn blauwe mandje gedaan. Al schuivelend ging hij op weg naar de lopende band. Wat een rij bij de kassa en wat een haastige, ongeduldige, chagrijnige eenlingen met mandjes rug aan rug in de lange stoet. De geblondeerde vrouw, die irritant haar bukkers gebruikte als stormram om voor te dringen, net als de andere klanten met kletterende, kletterende winkelwagens. In gedachten verzonken filosofeerde hij over zijn leven. you know, naar huis fietsen. Vreemd dat het als het vroeg donker is... ...maar misschien hebben die cursus-economen ook wel invloed op het weer. Hij keek omhoog naar zijn hoge huis... Er brandde geen licht bij de buurman onder hem... ...of bij de buren links en rechts van hem. Al meer dan twintig jaar woonde hij op Driehoog... ...hoog boven de stad. Als je nu nagaat dat bijna een derde van Amsterdamers op Driehoog woont... ...of soms nog hoger, op zolder. Hoog leven zij in die talloze nieuwbouwappartementen... ...aan de randen van het eiland En de luxe aangehaakte Ravelranden. ...poenerige Eberhard van der Laanstad. Na zijn, warm, na zijn opgewarmde klare pasta met zalm... ...naar binnen geschrokken te hebben... ...zag hij vanuit het raam... ...op de bovenste verdieping ...een innig zoenig stelletje. Zij wel en hij niet... ...verliste net door Arnolds... happy single brain. De laatste jaren viel het hem op... sinds hij geen zin meer had om voor twee uur... ...s'nachts te gaan slapen... ...dat er zoveel licht brandde... ...op de bovenste etages in de stad. Na een nachtelijke fietstocht... ...een volle maanswandeling... ...of als hij... Diep tot diep in de nacht uit, uit de kroeg kwam, staarde hij zich blind op de helft ramen. Daar bruiste het creatieve nachtleven in de wereldstad Amsterdam. Het kleine New York, het oogappeltje van Europa. Waarom hadden de mensen het altijd over nachtbraken en nooit over dagbraken? Want Arnold schreef zijn gedichten in de kleine uren. En net als een kwartel van het nachtvolk, kijk naar, naar, naar, naar de herhalingen van de wereldrijd door nieuwsuur en dat soms oerzaaien, bouw en pip. ...voorheen PNW. Of hij luisterde naar de Radionacht-uitzendingen. ...van middernacht tot twee uur... Luna, zijn favoriete in belprogramma. Boemboerbogenba. -bo de rest van de week spitste hij zijn oren... ...en bleef wakker met op zaterdagnacht... bier en lust met de zwoele stem... ...van Zoraida. Maar het leukste, het leukste en meest interactieve... ...radionacht, radionacht beleefde hij op donderdag... ...met de nachtzuster van Max met Astrid de Jong. Iedereen kon een raadselachtige vraag stellen... Van over het ontstaan van het hele hol, tot, tot wie heeft het woord oké okay uitgevonden. En is ermee begonnen. En de wakkere luisteraar kunnen het antwoord geven. Of een nieuwe vraag stellen. Radio in optima forma. Waar het voor gemaakt is. Net als het vroegere talkradio. Ondertussen kende hij de namen van dezelfde inwelders. als Timo, Kees van Oosterom. En Aad uit de mooiste stad achter de duinen. Arnold bleef ook zelf met de naam. Belde ook zelfs met de schuilnaam George naar de nachtzuster Met vragen over de beste en waarom alleen mannen die bierbuiken krijgen? En klopt de voorstelling van de Maya's dat op 20 december 2012 de wereld vergaat? Ja, zo maak je van de nacht en dag. En soms we hij dat al die lichten in de toppen van de stad een soort vuurtorens zijn. Die wanhopige van geest en, en woelende slapeloze. Een rustig, harmonieus gevoel geven. Dat alles wel goed komt in de, in de verwarrende, onrustige en radeloze monumenten, momenten. Het wonen op de Rioog. Voor en achter brengt hem dichter bij de wolken en het heelal. Soms, op spirituele momenten, had hij intens contact met zijn op 23 jaar geleden overleden vriendin uit Beersheba, met wie hij zou gaan trouwen. Hij genoot van een tijdsuitzicht over de mooiste hoofdstad van het westelijke halfrond, Amsterdam. Vuurig vond hij dat de stad een meer samenhorig hart kon gebruiken om hart start. Hartstad te worden. Meer verbondenheid met elkaar door behoud en zorg voor de groene, stedelijke natuur en beter luisteren naar de innerlijke natuur van lagere en hogere stadsbewoners. Zo. So. Dankjewel. The Mississippi Delta was shining like a national guitar. Down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and children with families, and we are going to Graceland. My jab I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from far ahead. And she said, "Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow." See, I'm going to Graceland Poor boys And pilgrims with families And we are going to Graceland Am I traveling And or ghosts in empty Sockets, I'm looking at ghosts and empty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 Everybody feels when the wind blow Ooh in Graceland in Graceland Graceland I'm going to Graceland Radio 1 Casa Luna Lex Bolmeier. U hoorde het uh, fameuze Graceland van Paul Simon. Um, dus die was op weg naar Graceland. Het, uh, het huis van Elvis Presley. Maar dat was natuurlijk ook een symbool voor iets anders. En uh, die had dus wel in dat liedje in ieder geval een bestemming. Het aardige is dat op dat album Grey, Graceland... ik heb het zelfs hier, ik had het meegenomen dat album van Paul Simon, dat ook zo heet, Graceland, staat een ander nummer, The Boy in the Bubble. En een van de regels uit dat liedje... is terecht te komen in een verhaal van Sanneke van Hassel. Dat zijn echt toevallige dingen. Dat is... Uh, These are the days of miracle and wonder. In een liedje dat eigenlijk verder heel, juist heel treurig is... en over geweld gaat en over pijn. en Zo gebruikt zij het ook hier in, in een kort verhaal. Maar ja, zo werkt het. Dingen schuiven allemaal... Over elkaar heen, door elkaar heen, het is nooit maar één ding. Paul, Simon en Graceland. Het is uh, kwart voor twee. U luistert naar Kaas Luna van NCV op Radio 1, straks de EO. Natuurlijk. Maar wij kunnen nog wel wat verhalen laten horen. Oh, ik kreeg een hele leuke e-mail binnen van Anker. Ik ga binnenkort een verhaal maken over hoe wij leven. Op zoek zijn naar geluk vooral, waarschijnlijk. Ik zit af en toe op een relatiesite, niet meer zoveel als vroeger. Al die profielen lezenden vraag ik me af wat mensen denken, wat er in ze omgaat. Ik heb hieronder een tekst gekopieerd van een zoekende naar geluk. Heb er me zeer over verbaasd, het roept zoveel op. En het inspireert me voor een kort verhaal dat ik nog moet schrijven. Ja, ja, citaat. Tja, het is zoals het is, take it or leave it. Oh ja, ik heb een ontzettende hekel aan vrouwen met kinderen was bij elkaar gebleven en zit niet te jammeren hier voor een man. Einde citaat. Vooral die laatste zinnen dus. Nou, eerst tot zover en niet verder. Ik geniet van Casaluna Vanavond extra veel, merk ik. Vriendelijke groeten, Anke. Dankjewel. Anke, Nanda, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Hallo. Jij bent ook een, een verhalen, uh, korte verhalenliefhebster of een verhalenvertelster? Nou, eh... Uh... Ik zit in een clubje van acht vrouwen in Haren. Ja, in Dat is nou zo negatief in het nieuws staat, maar het is een heel lief dorp. En er gebeuren zoveel fijne dingen. En we komen bij elkaar in de dikkensroom van de bibliotheek. Alle jaar of vier onder leiding van Trees Rozen. En Trees Rozen is een journalist die zelf ook schrijft. En we maken korte verhalen en... Uh, we geven ook bundeltjes onder eigen beheer uit. En zo heb ik ook twee bundeltjes. Mijn eerste bundeltje heette met de vleugje via lobby. Verhalen en gedichten. En mijn tweede bundeltje waar ik het verhaal uit wil voorlezen... Ja. is ook verhalen en gedichten voor in de hangmat. Oh, dat, dat klinkt wel heel aantrekkelijk hoor. Overigens, ja. Nanda, um, je gaat dat, dat voorlezen. Is het, uh, hoe lang is het? Uh, aan de... Twee bladzijden en nog een klein stukje. Okay. Maar het is niet zo gek lang. Nee, oké. Okay. Graag. Ik vind het graag Ik ben geboren in Suriname... dus mijn verhalen gaan meestal over Suriname. En dat vinden de andere vrouwen zo leuk... want dan gaat het ook voor hun erg leven. Ik begin. Siesta en overpijnzingen in de hangmat. Koroni, het kokosnoten-district van Suriname. Heerlijk om het drukke Paramaribo... ...even te laten voor wat het is. Ik logeer hier bij vrienden in Totnes. Overal zijn er grote velden met kokospalmen. Dat maakt deze streek zo bijzonder. De zuiverste kokosolie komt hier vandaan. Ook houden veel coronianen varkens. Dit ligt voor de hand. Want bij het produceren van de kokosolie... ...blijft er veel afval van de nood over... ...dat vermengt met groenten en fruitresten... Prima voor is voor de varkens. We hebben de maand oktober, een van de warmste maanden in dit land. Gelukkig ligt Corona vlak bij de Atlantische Oceaan. Er waait, ondanks de hitte, een stevige zeewind. De hoge kokospalmbomen wuiven mij hierdoor onophoudelijk toe. De bevolking hier is vooral creools, aardig en vriendelijk. Ze leven rustig en nemen voor alles de tijd. Bij mijn vrienden zijn er op het erf tussen de andere fruitbomen hangmatten gebonden. Elke dag na de lekkere warme maaltijd gaan we in een hangmat siesta houden. De ruizende palmen, een strak blauwe hemel, wiegende hangmat en zo op het heetst van de dag in de buitenlucht te mogen slapen. Bestaat er iets zaligers? Wat een land, wat een plek. Soms als ik wakker word, blijf ik nog een hele poos in de hangmat liggen mijmeren over het leven. De schepping, de natuur. Ik vraag me dan af of de filosoof Baruch Spinoza gelijk zou kunnen hebben als hij stelt dat de natuur God is. Deze gedachte is uiteraard niet bijbels. Ik peins verder. Ieder mens heeft zo zijn eigen gedachten over God omdat er al miljarden mensen op de wereld zijn, zijn er ook even zoveel godsbeelden. Veel grote denkers hebben er al zoveel over geschreven. Toch denk ik dat de hervormer Martin Luther het dichtst bij de waarheid is als hij een keer in vervoering uitroept, God is liefde. Hoe dan ook, hoe je het leven van alle kanten bekijkt, beleeft, het komt allemaal uit bij liefde. Zo kom ik met mijn gemijmerd bij de Bijbel terug. Dan zucht ik en denk... Alles over God is en blijft mysterie. Maar de mensheid kan niet zonder liefde. Ik stop mijn gepeins en stap uit de hangmat. Ik heb dorst en haal binnen een glas koud zuurwater... gemaakt van uitgeperste limoenen. Lemmetjes, zeggen wij in Suriname. Het smaakt goed fris. Als de avond invalt worden de hangmatten verplaatst naar de ruimte onder het huis. Het, het huis staat immers op neuten. Ja, even. Nou. Wat, wat, ja, het is, eigenlijk het meer... is bijna klaar. We maken van de kokosvezels rookpotten tegen de muskieten. Nu zitten we in de hangmatten, praten heel gezellig, vertellen elkaar verhalen. Smullen van een geurige pipriwatra. Buiten schijnt een volle maan. Zoveel licht schijnt daar over het landschap dat het wel dag lijkt. Er komt een zilverglans over alles. Het is zo mooi, zo buitengewoon schoon, dat ik later bij het beklimmen van de buitentrap om naar boven te gaan een ogenblik stil blijf staan. Dit in mij opneem, terwijl ik mezelf de vraag stel, zou Spinoza dan toch dicht bij de waarheid zijn? Daar. Dat was het. Ah, nou, mooi. Het is, eh, Nanda, bijna meer een filosofische verhandeling dan een verhaal. Ja, like that, eigenlijk wel. Omdat het een overpijnseling yeah. is in de hangmat, hè. Maar lig je, de, lig, je nou, lig, lig je nou de hele dag in de hangmat ook? <Travis>: nee, hoor. <tritos> nee, hoor. Nee, maar in, de, in Suriname is het de gewoonte ja. om... een uh, siesta als je... de, de, de, de, de, de, de uh, uh, erf, dat is een grote tuin eigenlijk. Net zoals ze bij boerderijen hebben grote erfen... En dan tussen de bomen hang spannen en dan lekker uh, ja. een siesta houden. Man, hou op. Is, is oh, nog één ding. Heb jij, ben jij iemand die een bestemming heeft? Uh, ik geloof het wel. Ja? Mijn bestemming is kort en krachtig om blij mens te zijn. Huh. Kijk. Dan, dan, dat is en, dat, en dat lukt je ook, denk ik? Het lukt me, want het, het is eigenlijk geen verdienste. Het is mijn aard. Ja. Dus je, je bestemming is je aard? Ja. ja, ik hoef mijn best er niet voor te doen. Ik ben blij van mezelf. Ondanks ik heel veel heb meegemaakt in mijn leven. Ja. Ben en blijf ik een blij mens. Ja, dat vind ik fantastisch. Ik vind het heerlijk om te horen. Dank je wel. Ook voor je ja. verhaal. En ik wens je nog een hele goede uh, nacht. Ja, ik luister graag naar Casaluna Luna. Ja, heerlijk. En uh, bedankt. Ja. En een goede nacht rust Bedoel? ja, voor jou nog oh, niet. Direct. Nee, nee, nee. Maar dat, dat, dat komt er hoor. Je hoeft, je hoeft me over, over mij geen zorgen te maken, zeker niet met zulke uh, vrolijke luisteraars. Oké. Okay. Dankjewel. Dag, Dag hoor. Daar. Dag. Heerlijk, um, ik heb nog even een, een correctie van um, op een van de uitspraken die eerder werden gedaan, namelijk dat het Nederlandse woord stilleven uniek is. In vergelijking met een aantal andere talen. Nou, dat valt tegen. Hans Libbers mailt meteen dat het Duits stilleben kent. En het Engels inderdaad still life, zoals ik ook al dacht. Ja, ja, schrijft hij erbij. Nederlanders en de kennis van buitenlandse talen. Hartelijke groet, Hans. Um, en geachte dames, mijn heren, schrijft Jan van der Averd de Bijen. Bovenstaande link met allerlei korte stukjes werkhuisproducties.blogspot.nl. Ja, dat gaat u natuurlijk niet onthouden zo. Het verhaal Gekke Nol won de eerste prijs in de wedstrijd. Het korte hoorspel van de VPRO. Dat is natuurlijk ook wel, dat is wel interessant. Hoorspel is een andere manier om korte verhalen weer te geven. Nou, probeer het op werkhuisproducties. Huis met Y.blogspot.nl. Carina, goedenavond. Goedenavond, Carima. Ja, ik ben uh, de kleindochter van uh, Blinde Jozef. Va zeg het nog ik verstond het niet goed. Ik, een klein, ik ben de kleindochter van Belinde Jozef. Ja, Jozef, van de, Jozef. Die in het verhaal uh, voorkomt. Ja, ja, ja. Mijn moeder uh, heet Fatima. Oké. Okay. Ja. Dat is grappig. Dat is volgens mij een verhaal dat Eloy vertelde over ja. uh, zijn ja. wijk. Ja, klopt. Ja. Ik, heb, uh, ik, uh, ik was eventjes, lag in bed en ik luisterde naar de radio. Ja. Bevallig op dat moment dat hij... Uh, met zijn verhaal ging doen. Herkende uh, je dat verhaal? Nou, nou niet het verhaal. Aans, nou, uh, ik, ik heb een stukje geschreven aansluitend op zijn verhaal. Oké, okay, nou, dat is meteen. Ja, even, uh, over, het, over het hele gesprekje tussen jullie eigenlijk. Het kettingverhaal is dus. <laughs> ja, dus kort. Uh, ik heb het heel snel geschreven, dus het wel maar even. Uh, uh, ook leuk dat je mailtjes binnenkrijgt over bepaalde woorden, zoals stilleven die in, uh, ja. die in het maar... Laat, je... Laat je reactie ja. horen. Goed. Uh, het vraag het over Karin. Karin en haar vriendenpraatgroep. Ja? ja? Karin werd wakker. Wakker van haar dagelijkse middagdutje. Vermoeidheid. De stralen van de zon schenen haar kamer binnen. Ze kon er niet meer van genieten. Genoeg. Ze had genoeg stralen gezien. Weer een dag. Staand voor de spiegel. Kijkend naar haar schedel. Karin was blond. Ze voelde de pijn en verdriet weer opkomen. Even dacht ze weer aan haar vriendenpraatgroep. Pra Piet, die amper meer kon zitten op een stoel. Marieke, die bekend stond om haar prachtige borsten. En de kleine Jan, als baby altijd een blos op zijn wangen. Ze kleden zich snel aan om haar ronde te doen. Ding dong, de deur ging. En Fatima deed open. Fatima, de vrouw van Jozef. Goedendag, mevrouw. Goedendag. Heeft u misschien een donatie? Een donatie voor wat? Vraagt Fatima. Bestrijding. Oh, bestrijding? Ja, strijd. Ik ben van het KWV. KWF. Strijd tegen wat? Strijd tegen kanker. Voor sommige leks... zijn dit korte verhaaltjes... Maar voor anderen is het leven heel erg kort. Ik ben zeer geschrokken dat ik het woord opkankeren of opgekankerd voorbij hoorde komen. Er zijn mensen die dagelijks sterven aan prostaatkanker, aan borstkanker en leukemie. Willen jullie er alsjeblieft rekening mee houden? Tuurlijk. Um, Vriendelijk bedankt. Dat is heel goed. Dat is een, een, een, een, een scherpe correctie op wat er eerder in zo'n uur langskomt. Dat bedo zo bedoel je het ook, ja? ja juist. En het hele verhaal gaat eigenlijk een beetje om kanker. Als je hem, uh... Ja, jouw verhaal, ja. jouw verhaal bedoel je? Dit verhaal, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Of Ik hoop uh... dat jullie er rekening mee kunnen houden, want het is echt niet leuk. Nee. Je, we hebben het over korte verhalen, maar voor sommigen is het leven gewoon echt heel erg kort. Ja. En er zijn luisteraars die hebben familie, vrienden, ja. kennis en misschien zelf kanker. Laten we het leuk houden, een beetje respect Natuurlijk. Naar elkaar. Natuurlijk. Ik heb het woord eerlijk gezegd helemaal niet voorbij horen komen. Moet ik je nou, bekennen. ik wel. Op, dat gekanker op elkaar in de wijk waar EDO woonde. Oh, dat, nou, nou En snap dat je terug van. Ja. Waar wordt er ook gekankerd? Het ja. is al ja. erg dat er gewoon mensen zijn. Mensen die dagelijks hun best doen. Ja. om die ziekte te bestrijden. collectanten, ja. vrijwilligers. Eh, snap je? Dus ja, snap leuk, het, ben je. je kost... Ben jij ook iemand die zich daarvoor inzet? Ik zet me dagelijks in voor goede doelen. Ja. En uh, de eerste inzet die men kan doen, dat is een respect tonen... door niet te spotten met ziektes nee. en met leed van anderen. En nogmaals, leuk al die korte verhalen, maar voor sommigen is het leven kort. En dat is heel erg. Ik zei al aan begin, helemaal aan het begin, het was om uh, iets over twaalf, het leven, het leven is een kort verhaal. Nou, Juist. Dus. Juist, Dan zijn we daar uh, min of meer mee rond. Ik dank je wel in ieder geval. Ja, jullie ook bedankt. Heel goed en een goede nacht ja. nog. Hetzelfde. Karima. Ja, alles kan ook weer terugkomen, soms als een boemerang. Dit was het tweede uur van Casaluna. Zometeen, dit is de nacht van de EO. Ah, um, nou, hij zit al klaar. Ik zit nog een beetje een broodje naar binnen te werken... om even de inwendige mens te voeden, want dan kan hij er weer voor uren tegen. Klamer. Die komt eraan. Morgen heeft Helco Span uh, te gast Monique Kluifhout... Uh, dat is iemand die een film heeft gemaakt, een documentaire een film over mosselen. En De mosselvangst en de visserij. En, en ja. Die film zit in het Nederlands Filmfestival in Utrecht. L'amour de moules. En ik denk dat werkelijk niemand anders dan Fijnproever Helco Span dat onderwerp morgen kan presenteren. Dus het is morgen bij Casadoene. De nacht gaat door. Het leven is een kort verhaal. Maar het is nog niet afgelopen. Ik wens je een goede nacht.